Gesteld dat er iets misgaat. Een luisterspel van R.D. Wingfield. Vast wel. Hij weet het we komen. Ah, hij komt eraan. Je weet wat ik je gezegd heb. Hè? Let goed op je woorden. Hij mag dan slecht bekast zijn. Maar hij schouwt zijn teentjes gedoken. Het zijn ze allemaal totdat je met geld begint te ritselen, Mr. Battle. Ah, hier. kolonel Bartley. Dit is meneer Dos. Oeh, die meneer uit Amerika. Inderdaad, kolonel Aangenaam. Komt u verder, heer. Dank u. Uh, geeft u meer uw jassen, maar. Zoals voor En uw tas, meneer uh, Nee, nee, nee, dank u. Uh, daar ben ik uh, te veel aan Zoals u wilt. Uh, gaat u zitten, heren. Dank u. Dank u. Aardige woning hebt u hier, kolonel. Ik hoop dat u niet te veel let op de rommel. Wat hier ontbreekt is een vrouwenhand. Dan maakt u zich geen zorgen. Petten heeft mij alles verteld van uw vrouw. Dat is bijzonder brood voor u. Hoe is het met de, kolonel? Niet de beste, helaas. U hebt haar in die nieuwe Zwitserse kliniek laten opnemen, heb ik begrepen? Inderdaad, ja. Hmm. Ja, Er stond laatst een artikel over in Times Magazine. Het bewering over een aantal zeer spectaculaire genezingen. Gevallen die door andere doktoren als hopeloos waren gekwalificeerd. Ja, ze verwachten daar iets van mijn vrouw te kunnen doen. Een ah. nieuw soort operatie. Vraag niet wat het kost. Maar goed, daarvoor bent u tenslotte niet hier. Ik heb begrepen, meneer Dawson, dat sommige spulletjes die ik heb voor u misschien van belang kunnen zijn. Dat is niet onmogelijk, kolonel. Ik ben over het algemeen gesproken erg geïnteresseerd in allerlei zaken op militair gebied. Vooral alles wat met Second World War te maken heeft. Uniforms bijvoorbeeld, distinctieven, vlaggen, weapons, alle soorten documenten, souvenirs, kaarten, medailles. Kunt u zeggen dat, dat er mensen zijn die dat soort dingen verzamelen? En zeker, en goed voor betalen ook. In Amerika is het een rage. Ik heb zelfs een klant die een Sherman tank en een panzerwagen in zijn achtertuin heeft staan. Wat vindt u daarvan? Nee te geloven. Ja, ik ben bang dat wat ik heb een stuk bescheidener is. In deze doos zit het. Misschien is er iets bij. Ik heb het na de oorlog nauwelijks meer ingekeken. Uh, mag ik eens kijken? Ja, na, natuurlijk. Ach, maar ik vergeet mijn plichten als gastheer. Kan ik de heren iets te drinken aanbieden? Nee, maar... kijk eens aan. Oh ja. Dat is van een Duitse stafofficier... die we net buiten Toebroek gevangen genomen hebben. Dat is getekend. Rommel nogal lief, dat is interesting. interessant. Oh, een drink, ja. Yeah. Uh, whisky, vader. Natuurlijk. En uh, jij, Pepper? Ja, ook graag een whisky. Eén ogenblikje, ik heb de fles in de andere kamer. Uitstekend, nou. En? Waar is het? Het zou hierin moeten zitten. Is het andere spul niet te moeten waard? Dit? Van die Rommel hebben ze na de oorlog wagonladingen vol naar de State verscheept. Nee, ik zal het die oude op de man af moeten vragen. Nee, dan verknoe je alles. Pak het alsjeblieft een beetje voorzichtig aan. Hierzo. Het komt eraan. De glazen. En. Was er nog iets bij? Wacht eens even. Wat is dit? Oh, ik heb me al afgevraagd wat dat was. Uh, mag ik hem hebben? Hier zou best wel eens een medaille in kunnen zitten. Dan heeft u mij niet kwalijk. Als verzamelaar moet ik nu zien wat erin zit. Uh, uh, nee, maar. Geef Kijk nou eens even. Is deze van u, kolonel? Ja. Voor value. Maar dat is de hoogste onderscheiding die een dapper man uit handen van de Britse fors kan ontvangen. Dat is het Victoria Cross. Als u het goed vindt, dan berg ik hem nu op. Ik beschouw het als een grote eer u te kennen, Colonel Watley. Een zeer grote eer. U begrijpt het. Dat... Ja, ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt, meneer Dawson, maar ik heb nog een andere afspraak. Bent u inmiddels iets tegengekomen wat u had willen kopen? Ik moet door uh op een zeer korte termijn een aanzienlijke som geld bijeen zien te krijgen. En ik zou dan ook graag willen weten wat u ervan vindt. Zou u het erg brutaal van mij vinden als ik u vroeg hoeveel die operation van uw vrouw gaat kosten, nu. Eerlijk gezegd, meneer Dawson, zie ik niet in wat dat ermee te maken heeft. Maar goed, ik denk zo in de buurt van de 500 pond. Goed, goed, ik zou openkrijpen met u spelen, karbonel. Het merendeel van dit uh, spul hier, dat is rommel. Omdat het voor een goed doel is, wil ik u een zo hoog mogelijk bot doen, maar ik kan er geen penny meer voor betalen dan 30 pond. Eerlijk zeggen, dat ik, eh, dat ik meer verwacht had. Aanzienlijk meer. Die brief van Wommel bijvoorbeeld. Hij heeft heel wat brieven geschreven, kolonel. Ik geef u 500 pond voor uw Victoria Cross. Wat bedoelt u? Niet genoeg? Oké, okay, 550. Meneer Patton, zou u zo goed willen zijn met uw vriend te vertrekken? Inderdaad, kolonel, dat spijt me. Kom mee, Dawson. Je gaat echt te ver. Integendeel, ik ga kennelijk niet ver genoeg. U bent een uitgekokte zakenman, kolonel. Goed, mijn laatste bot, 600 pond. Zegt u het maar alles of niets? Uit! 600 pond, kolonel. 600 pond in harde contanten. In contanten? Inderdaad. Dat is mijn manier van zaken doen. Eens even kijken. 1, twee, drie, vier, vijf. 600 pond. Niet? Zoals u wilt. Ik bewonder uw principes, meneer. Goed, wilt u er hartelijk goed overbrengen aan uw vrouw? Kompetten, wij zitten hier onze te verknoeien. Voor... Goedendag, koning. Uh, nee, nee, nee, wacht u even. Sorry? Hier. Neem die rok u gaat dus akkoord. Vraard, geef me dit geld aan voor Met alle plezier. Kijk eens. 600 pond. Als Was mij genoegen uh, zaken met u te mogen doen. Dank u. En nu zou ik graag willen dat u het geld terugdeed in deze envelop hier. Ja, maar neemt u me niet kwalijk Wat heeft dat te betekenen? Ik vroeg u om het geld terug te doen in deze envelop. Waarom zou ik? Waar is ineens uw Amerikaans accent? Ah, ik snap het. Een brutale rot. Maar wel met een verdienstelijk resultaat. Spijt me. Als u even wilt kijken, dit is mijn identiteitsbewijs. Regisseur Dawson, afdeling fraude. Hé, daar, pen! Wacht! De compagnon komt niet ver, denk ik. Mijn mensen weten wel raad met hem. Ah, zullen we zo te horen, daar hebben ze hem al te pakken. Wilt u mij direct vertellen wat er hier aan de hand is? Uiteraard hebt u daar recht op. Waar het op neerkomt is dat u wat al te inhalig bent geweest. En u de eerste Victoria Cross verkocht had, had u het daar beter bij kunnen laten. Maar ja, u hebt de markt overspoeld en wij hebben klachten gekregen. Ik heb niet het flauwste idee waar u het over hebt. En ik heb liever dat u die laden met rust laat. Ik had u beter meteen het bevel tot huis op hem kunnen laten zien. In orde? Ah, dat ziet er veelbelovend uit. Interessant u daar een verklaring voor, kolonel? Die heb ik nog nooit eerder gezien. Zo, zo. Ik denk dat wij het beste maar naar het bureau kunnen gaan. Hm? Misschien dat u daar eens rustig kunt vertellen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hmm. Ja, John. Regio Dawson en kolonel Wardley zijn hier. Oh, uh, heb ik Wardley's dossier hier? Ja, bovenste la Wacht even, John. Uh... Ah, ja, ja. Deze keer heb je gelijk. Uh, vraag de heren maar of ze binnen willen komen. Ja. Dat was een verre kerel blij te zien. Dank u. Uh, meneer Bleek, mag ik u voorstellen. De vele malen onderscheiden kolonel Wortley. En neemt u alsjeblieft plaats. Ik zou graag willen weten wat er hier eigenlijk aan de hand is. Niet, niet, niet zo haastig, coronel. Er zijn bepaalde bureaucratische formaliteiten waar eerst aan voldaan dient te worden. Waar, waar moet ik hier voor een teken? Uh, oh, en dit hebben wij gevonden bij de huiszoeking. Alsjeblieft. Oh. Zo. De hoeveelheid schrijfwerk die u ons al bezorgd heeft, koronel. Zo. Kijk eens aan. Prima. Dank u wel. Ik neem aan dat wij nog de gebruikelijke pdc's van u krijgen. Nou, mijn secretaris is ermee bezig. Als je bij de langs gaat, kan je hem zo meekrijgen. Tot ziens, meneer Beek. Nou, tot ziens, Dalsen. Als u het warm hebt, kolonel, doe gerust de jas uit. Waar ben ik hier eigenlijk? Dit is toch zeker geen politiebureau, hè? Ik ben bang van niet. Het spijt me als u teleurgesteld bent. Maar Ik kan overigens zo zorgen dat u op een politiebureau terechtkomt. Maar als u meewerkt, hoeft dat niet nodig. Oh. en als u niet van de politie bent, wat is dit dan wel? Een of ander departement. En wie bent u? Mijn naam is Bleek en ik ben ambtenaar. Tja, nou goed dan, meneer Bleek. Mij is verteld dat ik naar een politiebureau gebracht ben. Hm? Ik ben onder die voorwaarden met de betreffende agent of wat het dan ook was meegegaan. En als nu blijkt dat dit geen politiebureau is... dan bent u niet bevoegd mij hier vast te houden en stap ik dus op. En waar dacht u naartoe te gaan... Wie bent u dan wel? Ook een ambtenaar, sport, recreatie, maatschappelijk werk. Ja, dat durft u niet op te zeggen. Ik geloof niet dat meneer Brekel klaar is met u. Klopt, John, klopt. Kom, gaat u toch zitten, kolonel. Ik zou me eigen gekwetst voelen als u nu al wegging. Dat is beter. Dank je wel, John. En u ook, kolonel, dat u van gedachten veranderd bent. Ik neem aan dat ik anders in elkaar geslagen zou zijn. In elkaar geslagen, hoe komt u daar nu bij? En nee, Dan moeten er weer zoveel formulieren ingevuld worden dat we er meer verdriet dan plezier aan zullen beleven. Waarom ben ik hierheen gebracht? Het op zijn tijd. O, oh, kolonel, in wat voor land leven wij eigenlijk dat een man zo ver moet komen dat hij zijn zuurverdiende Victoria Cross moet verkopen om zijn vrouw wat langer in leven te houden? Zij genoeg dat hij het één keer moet doen, maar drie keer. Ik heb geen idee waar u het over hebt. Uh, uw eerste Victoria Cross hebt u verkocht aan een Amerikaan, een zekere Minnahein. Tweede aan een Hollandse heer met, met een naam die ik niet kan uitspreken. En de derde heeft u vanmiddag proberen te verkopen aan Richard Dawson. Ik hoop dat u dat allemaal kunt bewijzen. Gelukkig kan ik u zeggen dat uw hoop volledig gerechtvaardigd is. Bovendien in aanvulling op het hiervoor genoemde, zoals wij ambtenaren dat dan zo uitdrukken. Heeft Richard Dawson dit in uw bureau gehoord? Dat heb ik nooit eerder gezien. In deze doos zitten nog eens negen Victoria Crosses, zodat we in totaal komen op twaalf stuks. Dat is heel wat voor een man. Ik heb u opgezocht in het kennisboek of Records, maar u stond er niet in. Prima vakmanschap. Mooiste kopie exemplaren die ik ooit gezien heb. Dat, dat zal u aardig wat gekost hebben, zelfs per dozijn. Die medailles, daar gaat het dus om, hè? Nou, nee. Wij zijn eigenlijk. Geïnteresseerd in u, kolonel. Tussen de haakjes aan wie heeft u uw promotie te danken, niet aan het leger, is dat? Ja, ik weet niet wat u bedoelt. Uh, volgens het dossier dat ik hier heb, en dat uh, vrij nauwkeurig lijkt te zijn... ...was u nog maar kapitein toen ze u er in 1950 uitgeschopt hebben. Ik ben er niet uitgeschopt. Ik heb ontslag genomen. Uh, gezien de omstandigheden een nuance. Nou, blijkbaar was de soort rekenkunde die u toepaste om de kast van de mes kloppend te maken... ...wat te progressief naar de smaak van een accountant... Maar dat van die rang van kapitein bestaat u toch niet, is dat? Nee. Dat kolonaal was alleen een beetje fraai, zeker. Nou, ja, als je toch dus op de twaalf van het Victoria Cross hebt, hoort daar ook een passende rang bij. Goed dus, kapitein. Of hebt u liever dat ik u meneer noem? Wat u wilt. Meneer dan maar. Nou, dan kunnen we nu beter maar eens een paar andere zaken uit het dossier bekijken. Uh, nog, geen nog in leven zijnde familieleden. Nee. Ook zie je dat u destijds. Verwijderd bent van een goede school. Ja, als u nog verder terug wilt gaan, dan is het misschien interessant voor u om te weten... dat ik twee keer gespijpeld heb op de kleuterschool. Oh, even, even. Ja, dat klopt. Ja. 15 maart 1927, 3 januari 1928. Oh, dan mag toch, u wilt toch niet zeggen dat dat daar allemaal in staat? Nee, dat nee, is een klein grapje voor mij. Laat mij niet horen dat ambtenaren geen gevoel voor humor hebben. Uh, nu naar wat laat. Uh, ja, uw dienst tijd tijdens de oorlog. Krijgt ze van 1940. Uh, Stadag 72? Ja. Maar u ontsnapt in 1941. Mooi werk. Oh, wat moeilijkheden in verband met die ontsnapping zie je. Ik ben gezuiverd. Dat bent u ook. Ja, bent u ook. Ooit terug geweest in Duitsland? Nee. Voor de oorlog bent u veel geweest. Ach, toen lagen de zaken heel anders. Ja, ja heel wat veiliger stel ik mij zo voor. En spreekt u nog altijd zo goed Duits als destijds? Maar wat wilt u daar allemaal mee? Direct, meneer Wardley. Ik zal het u direct zeggen. Maar eerst ga antwoord op mijn vraag. Ja. Ik spreek nog altijd vloeiend Duits. Vertelt u eens iets over die ontsnapping? Nee. Vertelt u mij eerst waarom ik hier ben gebracht? Omdat wij willen dat u ons helpt. En waarom zou ik dat doen? Omdat wij zulke ontzettend aardige mensen zijn. En omdat als u het niet doet, wij u regelrecht doorsturen naar de politie. Onschuldige mensen hebben niet van de politie te weten. Onschuldige mensen? Wat aardig dat dan. Altijd denken anderen nooit aan zichzelf. Nou, vertel me nou maar eens over die ontsnapping uit Stalag 72. Er valt niet veel over te vertellen. De kampcommandant was een, eh, een zekere Müller. Heinrich Müller. Inderdaad, ja, hoe weet u dat? Gaat u door. Nou, blijkbaar was het zo dat ik van gezicht eh, bijzonder veel op die Müller leek. Ja, ik heb foto's gezien. Dat was werkelijk verpand. We slaagden erin om een heel acceptabel Duitse officiersuniform te pakken te krijgen in de geest van Müller. En met dat aan, en met zo'nzelfde stalen himmler als Müller altijd terug, moet ik zeggen dat ik op hem bleek als twee druppels water. En omdat ik vloeiend Duits sprak en zijn stem redelijk goed kon imiteren, was er dan ook niet veel fantasie voor nodig om een ontsnappingsplan te bedenken. En hoeveel zouden er met u meegaan? Vijf. Ja, juist, dus zes van jullie gingen er van tussen. Nee, nee. Ik, uh... Ik had me bedacht. Met z'n zes was het gewoon te riskant, veel te riskant zelfs. Alleen zou het doodeenvoudig zijn. Het was gewoon een kwestie van gezond verstand. Met z'n zessen hadden we geen schijn van kant gehad. Alleen wel. Een beter één natuurlijk dan eh, niemand. Ga ja. door. Vulling vlekken, Het moeilijkste was om in het Duitse gedeelte van het kamp te komen. Maar toen dat eenmaal gelukt was, zag iedereen me daar direct voor Müller aan. Overal werd er druk gesalueerd en met de hakken geklikt. Ze struikelde als het ware over elkaar om de poort voor me open te doen. En daar, uit in het hek, als het grootste geluk van de wereld, stond Muller's privéwagen met een volle tank en de sleuteltjes in het contact. De wacht sprong naar voren om het portier voor me open te maken. Ik stapte in, startte de motor en reed kalmpjes weg. Drie weken later was ik in Nederland en, uh, nou ja, dat was dan anders, Het was een grote auto. Enorm. Plaats voor nog vijf man. Ja, kijk u eens, ik heb u al oh, gezegd. dat had het er eens dat is waar, dat is waar mijn geheugen. Dat is net zo slecht als die Wat bedoelt u? Nou, ik weet dat het moeilijk van u verwacht kan worden. Dat u zich na al die jaren nog ieder onbetekenend voorval herinnert. Maar ik had gehoopt dat u mij wel iets zou vertellen over dat ongeluk. Oh ja. Dat, eh. Ik had er alles voor over gehad dat dat niet gebeurd was. Ik had de wagen net gestart en reed langzaam en voorzichtig bij het kamp vandaan. Net zoals hij altijd deed. En wie anders komt daar het terrein over marcheren als Müller zelf? De wacht ziet hem, kijkt naar mij, kijkt nog eens goed... ...snapt plotseling wat er aan de hand is. Omhoog gaat dat geweer en hij schreeuwt tegen me dat ik moet stoppen. Ik gaf een verschrikkelijke dot gas. Ja, en meteen zie ik dat kind. Van Müller? Ja, zijn zoontje. Van zes jaar? Ja, ongeveer, ja. Ik toeterde en schreeuwde als een bezetene. Denk je dat hij op zee gaat? Nee, in tegendeel, hij rent midden op de weg naar me toe. Hij dacht waarschijnlijk dat u zijn vader was. Ja. Ja, dat zal het wel geweest zijn. Ja. Muller nam het kind vaak mee voor een ritje. Ja, wat kom ik doen? Smalle weg, bomen aan weerskanten, geen ruimte om uit te werken. Als ik geremd had, dan hadden ze me gegrepen, dat is vast. U reed recht door. Ja, ik had geen keus. U was in paniek. Nee, ik was niet in paniek. Ja, ik had hem dood kunnen rijden. Hij moest hem beetje missen. Muller trok zich dat erg aan. Hij zou een vark te zullen nemen. Hij zou me persoonlijk neerschieten als hij me ooit tegen mocht komen. Vandaar dat u het veilige vond om nooit meer naar Duitsland te gaan. Ja, natuurlijk. Na de oorlog schreef hij naar het leger om mijn adres. Dat hebben ze dat natuurlijk niet gegeven. Maar ja, toch een nare zaak. Verontrustend. Al met al, u ontkwam en dat is het voornaamste. Bent u ooit lid geweest van een communistische partij? Nee. Mm -hmm. Alleen maar geïnteresseerd in één ding, hè? We zijn zover. John wil je even hier naartoe komen. John is mijn rechterhand, meneer Wardley. Hij heeft het allemaal uitgedacht. Nou, u zult hem ongetwijfeld herkennen, een oude vriend van u. Wie? Op zijn aanbeveling hebben wij u hier naartoe gehaald. Ah, daar zijn we. Kom binnen, John. Jij kent meneer Wardley. Hallo, Wardley. John Spence. Ik dacht wel dat u leuk zou vinden, Hennis Holmwood. Dat is de schof die mij het leger uitgedrapt heeft. Ik dacht dat u ontslag genomen had. Er werd nog geen kus gelaten. Ontslag nemen of de krijgsraad. En dat alles dus om een paar miserabele ponden. Dus 204 miserabele ponden, om precies te zijn. Ik zou ze hebben terugbetaald. Tot de laatste penny, en dat wist het best. Het was niet nodig geweest om mij te rapporteren. Behalve dan om het te pesten. En hoe zou je terugbetaald hebben? Links en rechts had je schulden. Bij een 400 of zeer manschappen zonder onderscheid van rang of stand. Tot op de dag van vandaag wachten ze op terugbetaling. Ja, je zou hem vast niet zo kwalijk nemen, John, als je wist hoe moeilijk hij het had. Mm. Zelfs zo dat hij gedwongen was om zijn zuur verdiende medailles te verkopen... om zijn vrouw wat langer in leven te kunnen halen. Vrouw? Mm. Wat voor vrouw? Hij is nooit getrouwd geweest. De enige vrouwen met wie hij ooit iets te maken heeft gehad, dat waren de vrouwen van anderen. Oh ja, nou je ja, het zegt, John... Uh... Ik heb er alle begrip voor hoe je je voelt, maar als je hen beschadigt, bederf je alles. Eh? Nee, me kwalijk. Stella is dood. Wat? Zelf wordt gepleegd. Kortom dat jij er in de steek had gelaten. Oh. ja. Dat. Uh, dat heb ik niet geweten. Dat, dat, dat, dat, dat, ja. Het spijt me. Het ziet er naar uit dat u overal een spoor van verwoesting achterlaat, meneer Wardley. Zou u even zo goed willen zijn om uh, dit hier te tekenen? Wat is dat? Oor in de verklaring dat u overeenkomstig de officiële geheime wet verder tot strikte geheimhouding verplicht bent, of alles wat u hier doorkeert, hmm. uh, duplicaat. Het woord is aan jou, John. Eh, uh, ja. Zoals je weet, brengt volgende maand de Chinese vice-premier een bezoek aan Londen. Uiteraard een die politieke triomf voor Engeland. Maar vanuit een oogpunt van veiligheid, de zwaarste opgave die we ooit gehad hebben. En om daar nog een schepje bovenop te doen, hebben we vernomen dat een viertal topfunctionarissen ja. van Zenit ons land illegaal zijn binnengekomen. Zenit? Een speciale afdeling van de Russische KGB, een soort politionele commando. Ah. De Russen zijn bereid alles in het werk te stellen om dit bezoek te laten mislukken. Het laatste wat ze willen is dat de banden van China met het westen verstevend zouden worden. We kunnen dus gevoelig aannemen dat de aanwezigheid van Zenith weinig goed voorspelt. Zoals wat bijvoorbeeld? Ja, in dit stadium kunnen we alleen maar gissen. Ze hebben hun dood mensen niet gestuurd om slogans te openen. Ja. We moeten erger verwachten. En we gaan er ook van de veronderstelling uit dat het een moordaanslag kan zijn. Een moordaanslag? ja. Kijk, als de Chinese vicepremier op Britse grond, dus onder bescherming van Hare de regering, gedood zou worden, zou de China en het Westen eens en voor altijd onherstelbaar van elkaar worden vervreemd. De meeste van onze experts zijn van mening dat er dus zoveel meer gezond verstand beschikken, maar een aantal van hen is er echt van overtuigd dat ze het risico zullen nemen. Ondanks de vrijwel onvermijdelijke gevolgen. Welke gevolgen? Oorlog, meneer Martin. Een wereldoorlog. Dat is al eens eerder gebeurd, na een slag, zoals u zich zult herinneren. Dus hier begint onze taak, die er kort gezegd op neerkomt, een dergelijke calamiteit te voorkomen. Met speciaal verzoek van financiën, dat het niet te veel overuren gaat kosten. Hoe voorkomt u een moordaanslag? Weet u waar die mannen van Zenit zich bevinden? Nee, niet allemaal, nee. Maar er zijn één of twee lichtpuntjes. In de eerste plaats handelt Zenit uitsluitend op ontvangst van directe radioopdrachten uit Moskou. ja tweede weten we welke golflengte ze we daarvoor gebruiken. Elke boodschap en iedere instructie kunnen we op de monitor vastleggen. We zouden dus in staat zijn om ze in op het laatste moment tegen te houden. Te laat voor Moskou om nog iemand anders in te gaan. Nou, wat is dan het probleem? We kunnen de boodschappen niet ontcijferen. Nee. Ze zijn een code die we nu toe nog niet hebben kunnen breken. Echte, dankzij Britse vindingrijkheid en de onverzadigbare geldhonger... van een van de Russische koerderingsambtenaren, beschikken wij nu over het antwoord. Dit... Zenit codeermachine. Dat doet denk ik aan een uh, transistorradio. Ja, als u wist hoeveel we hiervoor hebben moeten betalen... dan zou u zich afvragen waarom u uw vredesnaam in Victoria Crosses bent gaan grossieren. Financiën kreeg even stuipen toen ze de rekening zagen. Vooral toen we ze vertelden dat we hem niet konden gebruiken. Was hij onbruikbaar? Tijdelijk. Het ons aan één onmisbaar stukje informatie. Dan leg jij dat maar uit zo'n technische bijzonderheden gaan we boven mijn pet... Waar nou, het op neerkomt is dit: dat we hier te maken hebben met een zogenaamde willekeurige getalcomputer in zakformaat. Waarmee alle zenuwboodschappen boodschappen in een ongelimiteerde verscheidenheid van codes zowel gecodeerd als gedecodeerd kunnen worden. Hm. Maar ja, onze moeilijkheid was dat hij alleen bruikbaar is als hij synchroon is achtergesteld op de hoofdstedencomputer in Moskou. En dat wordt bereikt door het indrukken van vijf cijfertoetsen die een bepaald getal vormen. Kijk, zo. 1, 2, 3, 4. Zo. Is dat helemaal gebeurd, dan gaat de rest automatisch. De veiligheidsfactor bestaat daaruit dat ze het sleutelgetal van vijf cijfers... ...eens in de vier weken veranderen. Nou, we hebben om te ontdekken hoe die uh, nieuwe cijfer volgeworden aan de agenten worden overgebracht... ...zodat we die kunnen bescheppen. En dat weten we dan nu eindelijk. Elke maand reist er iemand van zenith vanuit Polen naar Engeland... Waarschijnlijk voor zaken, dan natuurlijk. Hij ontmoet de nummer één man in Londen, op een vooraf overeengekomen plaats, en vertelt hem wat een nieuwe cijfervoorwaarde is. De nummer één geeft het door aan de nummer twee, en de grens wordt een hele rijtje langs. 100 procent veilig, geen enkel risico dat de informatie in de verkeerde handen komt. Niets op schrift, uitsluitend gewoon tot mond. Maar onderscheid is onopgelost. Van een prachtige invloed niet. Ja, ja, geen formulieren, geen schrijven. Waarom kunnen wij zoiets niet invoeren? Ja, meneer. Het is natuurlijk allemaal bijzonder interessant en ik voel me vanzelfsprekend zeer gevleid dat u mij in vertrouwen hebt genomen. Maar eerlijk gezegd ontgaat het mij nog steeds wat ik hier mee te maken zou hebben. Haal het aapje maar je De man die elke maand uit Polen komt om de cijfers op te geven, is Heinrich Müller. Nee. Wij gaan u naar hem toe brengen. Oh nee. Dat zal helaas nodig zijn. Jullie kunnen me niet weg. Hij heeft gezworen met de doden. Dat weet ik. En alleen dat al maakt het moeilijk voor mij om hem als een vijand te beschouwen. Maar ik ben bang dat hij zijn belofte niet kan nakomen. Hij stervende. Morgenochtend zal hij niet meer in leven zijn. Nee, <lacht> dat ellendige ding. Jan? De minister is aan meneer Bleek? Nee, nee, het is toch nog niet zo laat. Is die uh, uh, brave heer binnen gehoorstafstand, Johan? Nee, ik heb hem in een bezoekerslounge gezet. Goed zo, goed zo, meisje. Uh, hebben wij onze voorraad Sherry aangevuld sinds zijn vorig bezoek? Nou, niks om te doen. Dan moet hij zich maar behelpen met thee en chocoladebeschutjes. Laat het blondje uit de kantine te maar brengen. Heeft u tenminste even iets om over na te denken. Ik zorg er wel voor. Je. Ja, kom maar naartoe, zodra ik je klaar ben. Uh, meneer Wartley. Wij ambtenaren moeten in de eerste plaats aan het welzijn van onze superieuren denken. Wat was ik gebleven? U zei dat Müller morgenochtend niet meer in leven ja, is. Heel ja. dat is triest, maar waar. Oh, wij kennen Müller nou alweer vrij lang, is het niet, John? Ja. ja, ja, ja. We hebben al zijn zakenreisje naar Londen goed aan te houden. Hij altijd op hetzelfde adres, het Canford Hotel, vlakbij Lancaster Gate. We hebben hem daar op zijn kamer afgeluisterd, telefoon afgetapt en hem overal gevolgd, maar nooit heeft het iets opgeleverd tot de afgelopen nacht. Wat is er gebeurd, de afgelopen nacht? Hij arriveerde zoals gewoonlijk uit Polen en ging naar zijn hotelkamer. Volgens de receptionist zag hij er al niet goed uit. Goed om twee uur nachts werd hij vanuit zijn kamer even gebeld en de nachtportier ging naar boven om te zien wat hij wilde. Hij vond Muller in elkaar gezakt op de grond. De belt een dokter en wij onderschatten het telefoontje natuurlijk. Wij stuurden er een mannetje op af en het bleek dat Muller een zeer ernstige hartaanval had gehad. Een hartaanval, waaraan hij zal bezwijken. De dokter geeft hem hooguit nog acht uur. Hij is in een diepe coma, maar heeft al herhaaldelijk een combinatie van vijf cijfers gewandeld. Die sleutel van de zenitcode. Precies. De informatie waar alles omdraait werd ons op een zilveren blaadje aangeboden. Nou, maar u begrijpt ongetwijfeld ons probleem, meneer Wartley. Muller heeft de sleutel nog niet doorgegeven aan zijn collega nummer 1. Dat zou namelijk niet eerder plaatsvinden dan half elf vanavond. Maar als hij zijn afspraak niet nakomt, dan zal de nummer 1 contact opnemen met Moskou. Moskou stuurt iemand anders met een andere cijfercombinatie. Nou, wij zijn weer precies daar waar we waren begonnen. Dus, wat moet er gebeuren? In belang van het algemeen welzijn wordt er van u een herhaling verwacht van uw uitzonderlijke imitatie. Uw fans staan. Ik begin er iets van te begrijpen. Ja. Wat wilt u precies van mij? Eenvoudig dat u in zijn plaats de afspraak nakomt, de cijfercombinatie doorgeeft en aan Mullers Hotel terugkomt. Morgenochtend wordt Mullers dood, is het bed gevonden, natuurlijk een oorzaak een hartaanval. Niet om bij onze vrienden de geringste achterdocht op te wekken. Met het gevolg dat wij gedurende de maand dat het erop aankomt elk woord van en naar niet te kunnen ontcijferen. Hmm. Gesteld dat ik ja zeg. Zou er nog een mij in zitten? Ongekende rijkdom. De dank en de vergeving van een dankbare natie. En de wetenschap dat een derde oorlog voor enige tijd is uitgesteld. <lacht> niet genoeg, geren. Nee, echt niet genoeg. Mijn offerte voor de door u omschreven werkzaamheid komt op. 1000 pond. Wat? Dat is geen sprake van, helaas. U kunt kiezen op delen. Als u denkt iemand anders te kunnen vinden die op Muller lijkt en dan ook net zo kan praten als hij, en niet te vergeten voor half elf, ga dan rustig uw gang. Mijn prijs is duizend pond. En gezien de schaarste van het artikel is dat spot goedkoop. Oh, een moment. Ja? De minister is zojuist aan zijn vijfde koop thee begonnen. Goed zo. Uh, wij zijn hier ook net op een hoogtepunt aangeland. Ik ben zo bij. Zoals u net al aangaf, meneer Wartley, erg veel tijd hebben wij niet meer. Maar wij zullen toch wel bijzonder incompetente rijksdienaren zijn als we niet met alle eventualiteiten rekening hielden. Hmm. Wij hebben nog een ander mannetje achter de hand die zo nodig ook voor muur door zou kunnen gaan. Hier, weliswaar niet zo goed als u, maar ik denk dat het wel zo lukt. Goed dus, omdat u de mening bent toegedaan dat vaderlandsliefde niet genoeg is, zal ik u exact vertellen hoeveel ik u uiterlijk kan aanbieden. Voor een werkje van plus minus een half uur, waaraan geen risico's zijn verbonden, ben ik gemachtigd u te betalen de som van 300 pond. Ofwel de helft van een Victoria Cross, om in de termen van uw handel te spreken. En daarboven ben ik gemachtigd u mee te delen dat de politie opdracht zal krijgen haar huidige aanklacht tegen u te laten vallen. Dat is het voorstel. Ja, als ik die andere man moet inschakelen, dan moet ik het nu weten. Dus van u graag nu een duidelijk ja of nee. Ik doe het voor 500. Dat wil dus zeggen nee. Uh, goed, John, bel de politie even en vraag of ze hem willen komen halen. Hij staat op de Oké, goed dan. Dan mm -hmm. krijgt u zin. Maar laat niemand ooit zeggen dat ik het vaderland... in het uur der beproeving in de steek heb gelaten. 300 pond. En graag in contanten. Ik heb met mijn bank namelijk uh, wat te brengen. In contanten. Zodra u uw werk hebt verricht. John. Nou, meneer uh, Jones, breng jij meneer Wartley even naar de afluisterkamer. Uh, ik wil dat u een paar recente bandjes met middelstem beluistert. Er kan een kleinigheid aan veranderd zijn zedert uw laatste imitatie. Bevang. Ik geef hem ja, het Nee, <coughs> ik wou jou nog even spreken. Oh. Wees mee naar de weg, Jones. Uh, <coughs> Smerig stukje werk. het bedenken aan onze voorlaatste minister. Moest met je geheugenverlies, John? Ja, geheugenverlies? Ach, kom. Cool. Dit verdraait we goed waar ik het over heb. Waarom in vredesnaam heeft niemand mij verteld... dat jouw vrouw zich van kant heeft gemaakt vanwege Wardley? Waarom niet? Nou, oh, ik dacht... Uh, dat maakt het eigenlijk alleen maar nog ingewikkelder. Ja. Nee, dat denk een ding dat het zeker is. Oké, okay, John, ik kom maar aan. Ik heb zelfs de tijd niet om je uit te schelden. Ik zou jou hier niet mee door moeten laten gaan. Ik zal niets doen wat deze opdracht in gevaar kan bereiken, dat rechter, beloof ik u. Nou goed dan, John. Ik kom al, ik kom al. Zeg, is het beslist nodig dat je zo hard rijdt, Spence? Of wil ons allebei dood hebben voordat we er zijn? Ik weet wat ik doe. Vreemd dat van stenen. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Wie had nou ooit gedacht dat ze zoiets zou kunnen doen? Kijk, daar links heb je het hotel al. Uh, we kunnen de auto beter hier in de zijstraat zetten. Zo. Dus na al die jaren zal ik nu muller weer eens zien. Ja, je weet toch wel zeker dat hij bewusteloos is? Ja, ja, ja, ja. Ach, was de tint ook maar opzij gesprongen. Ik neem niet aan dat iemand het hotel in de gaten houdt... maar we kunnen beter de achteringang nemen. Voor het geval dat. De dokter is er ook. Ach, dokter, hoe is het met de patiënt? Zo goed als je van een stervende verwachten kunt. Hij moet in een ziekenhuis te liggen. Nee, hij zal hier moeten sterven. Dat zal hij zeker doen. Hm. Wanneer? Nog Zo'n vier uur hoog uit. Misschien houdt hij nog wat langer uit, wie zou het zeggen. Hoe dan ook, het heeft weinig zin dat ik hier blijf. Ik mag toch niks doen. Oh ja, als hij morgen nog in leven is, geeft u mij dan een seintje. Dan kom ik nog wel even kijken. Goed, dokter, uh, u neemt wel de achteruitgang. Het is nog lang tijd, ik weet wat er van hem verwacht wordt. Prima. Hij blijft dan niet zo in een hoekje staan, Wortley. We kijken maar eens van wat dichterbij. Hij zal je heus niet bijten. Hij hey, is uh, oud geworden. Jullie allebei. Oh ja, Jones, uh, we zijn nu nog een half uurtje bezig. Ga even de gang op. Hou de boel maar later. Vreemd van hem, hè? Het is zo anti-Engels geworden. Hij was destijds tegen ons als krijgsgevangenen echt niet ongeschikt. Vier maanden na het verlies van dat been... zijn zijn zoon en zijn vrouw bij een lucht aan een Wat verwacht je dan? Nou, dat die daar nou toch wel overheen moeten zijn. U komt er nooit overheen. Wat zei hij? We moesten maar eens opschieten. Zo. Hier, hij heeft dit aan. Uh, zijn pak. Die hij niet je niet bang, zei dat het niet past. Nee, dat hebben wij al geprobeerd. Heeft hij niet iets dus beter dan dat? Het is een enige pak wat hij had gedaan. Hij ja, sliep er ook in om zo te zeggen. Wacht ja, even, eerst dit... Ja, vangen een shirt en dankje. En hier nog een hemd, dankje. En hier een onderbroek. Hier, nee. volledige verkleedpartij, Alleen om wat cijfers deur te geven. Kan geen kwaad zo goed mogelijk te doen. Welke nou. maat schoenen heb je? Negen. Oh, dat dacht ik, nou ja, deze zullen wel een beetje te klein zijn. Acht uh, en Hier en nog even. Nou, dan draag ik liever mijn eigen schoenen. Ik ben nogal kieskeurig op mijn schoenen betreft. Nee, nee, nee, nee, Zul ik een bruine schoenen als jij het draagt zijn in polen niet te krijgen. Nou, Waarom heeft hij ze hier gekocht? Hij oh, hey, is hier nog geen 24 uur. Jouw schoenen zijn toch minstens twee maanden oud. Huh? Dat is weer van een verpletterende logica. En een goede. Wat ben je aan het doen? Even een je. Een beetje te spullen uit met mijn zak overdraaien in dat park. Oh, hoe kom je er nou bij? Die krijg je van mij. Zijn eigen spullen. Heb ik apart gehouden. Jantjesup. Oh, ik weet nog dat Stella altijd zei wat ze het meeste in je haten was die zelf genoegzaam... samen bunker. Je, Peter. Niet slaan. Geen beschadigingen, weet je nou? Ja. Goed, dan kan je hier toch leren. Ik heb niet na het anders doen. Oh. Je laat me hier toch niet alleen met hem, hè? Oh. Oh. Oh. Oh. ik ben nog altijd bang hoor. Waarom zou ik je niet alleen laten? Dat heb jij toch ook gedaan met Stella. Als het je wat gerust houdt, wil ik de deur dan open laten staan. Je kan het niet vergeten, hè? Ja, ze was eerst nog van plan om naar jou terug te gaan. Nou, dat was natuurlijk een uitdaging aan mijn ijdelheid. Dat zag ik niet zitten. De leugens die ik heb moeten vertellen. Deze beurt is wel een beetje aan de, aan de krappe kant, zeg. Ik heb hem moeten beloven dat ik haar nooit zou verlaten. Maar je kent het, hè? Vrijheid, blijheid. Spens, nee, niet doen. Mijn hemel, wat is hier gebeurd? Ga hem in halen. U ja. hebt hem doodgeschoten. Ga hem in blijkhalen. halen. Blijk halen. Gelop, Ja, meneer. Ik dacht, weet ik, Spens. Die zou schieten. En, dokter... ...is hij dood? dus een slaap. Wat dacht u? Ik dacht dat hij aan die hartaanval zou stijven... ...die u bij hem had geconstateerd. Ik dacht dat hij in een diepe coma zou liggen... ...en ik had niet gedacht dat hij zich hier de hele tijd koest zou houden... ...dat hij stiekem een revolver bij zich in bed zou hebben... En dat hij Wartley in de rug geschoten zou hebben als John niet vlug genoeg geweest was om hem eerst neer te schieten. Ja. Je hebt me maar neviger het. Spence, bedankt. Inderdaad, dan zal hij verder mee hebben te leven. En, dokter, gezien de recente ontwikkeling, wenst u uw diagnose te herzien? Ik begrijp er niks van. Ik zal een postmortem moeten verrichten. Hoe dan ook, begint u maar met een ambulance te laten komen. Allereerst moet ik hem hier kwijt. Ik zal ervoor zorgen. Hmm. Wat jou betreft, Jones... ...jij hebt hier ook geen al te beste beurt gemaakt. Jij zou de kamer doorzoeken. Grondig, weet je wel. Hoe komt het dat jij die rovol van niet gezien hebt? Ik heb niet eens in zijn bed gekeken. Hij lag toch op sterven. Ik wou hem het rust laten. Niet bevoordelijk voor een promotie, wel. U ziet ons niet bepaald op ons best, meneer Wardley. Van nu af aan zal er verandering in komen. Maar ja, we moeten nu wel opschieten, wilt u zich aan de afspraak van half elf kunnen houden. Maar we kunnen nu toch zeker niet doorgaan. En waarom niet? daar heeft een kogel in zijn hoofd. Een natuurlijke dood is nou niet meer waar te maken. Bij ambtenaren, net als bij de padvinderij, luidt het devies, wij zijn bereid. Wij moeten met alle eventualiteiten rekening houden. En omdat er ergens een kansje in zat dat iets dergelijks kon gebeuren, hebben wij nog een ander plan achter de hand. En dat treedt nu in werking. Oh. Voor u maakt het geen verschil. U gaat gewoon door zoals wij besproken hebben. Maar met het oog op de tijd moet u nu wel opschieten met verkleding. Uh, Ach, hoor eens even. Nee, het is er? Ik ben er niet zo gerust op. Als Muriel niet in een coma was, heeft hij alles gehoord. Hij kan dus iemand van zeer niet hebben gewaarschuwd. Onmogelijk. dat hebben hem voortdurend bewaakt. Wat niet wegneemt, dat hij een revolver heeft kunnen verstoppen. Als hij een bericht naar buiten heeft kunnen krijgen, dan zou de volgende kogel wel eens voor Wardley kunnen zijn. Dat risico zullen we moeten nemen, denk ik, hè? Ja, dat ja. denk ik ook. Maar geen woord tegenwoordig. Dat zou zijn enthousiasme kunnen temperen. Hè? Ja. Ja. Wat vindt u daarvan? Die bril moet nog op. Nee, maar werkelijk fantastisch. <laughs> Miller, ja. twee druppels water. Je hebt toch niks van jezelf in je zakken gedaan, hè? Nee, niks. Jij had nog eventjes controleren. Hij nou, is om. Nou, ah, goed. Blijf maar even staan. Mm -hmm. <tie> Zo. Hier zijn Muller-spullen. Eerst kijken, een zakkommetje. Oh, hier. Paspoort. Gaan we die binnenzak? Van u of Ward, Wartley moet u denken en handelen als Heinrich Muller. Begrepen? Eindverstanden. Dat is wel met maar als een vraagstukje stuntwerk. dan kan er niks voor gaan. Dus kijk, deze pakken gaan in de linkerzak. Nee, linker. Doet dat er nou werkelijk? Ja. Werkelijk, ja. En hier is... Wat? Dat van U weet dus wat u te doen staat? Ja, we hebben het al een voldoende aantal malen doorgenomen. Om mij een plezier te doen. Vertelt u het nog één keer. Ik ben een pot op je zet je? Zet je? Ik ga hier vandaan, geef mijn sleutel af bij de receptie. Ik loop naar de underground en neem een trein naar Bethnal Rain. Daar steek ik de weg over in de richting van het museum. Net voordat ik bij het museum ben, komt er een zekere Walters naar me toe. Waaraan kunt u mij herkennen? Van de foto die u mij getoond hebt. In het Duits zal hij mij dan vragen of ik weet wat de telefoonnummer van de Duitse ambassade is. Ik antwoord hem daarop in het Duits en geef hem de codecijfers. En wie zijn? 6, Hij bedankt me en vervolgt zijn weg. Dan loop ik terug, neem de trein naar het hotel... al waar u op mij wacht met 300 pond in contanten. goed dan. Bent u klaar? Ja. Nee, schoenen. Hm? heeft zijn eigen schoenen. Ach, die donker, dat merk ik toch niet. Wij mogen want... geen risico's nemen, meneer Wartley. Mensen waar wij mee te maken hebben, zijn getraind op zulke dingen. En als ze zouden vermoeden dat u niet de echte bent... dan bestaat de kans dat u uw kaartje voor de terugreis niet meer gebruikt. En dat wij hier de hele papierwinkel overhoop moeten halen... om onze boekhouding zo ver te krijgen dat ze die 300 pond terugnemen. Dus u doet die chique bruine schoenen gewoon uit. Goed. Nou, ik hoop dat het niet... Te wat u zijn het de, de die schoenen wel een keer aan het trekken? Zijn de schoenen van een dode en dat brengt het ongeluk. Vast alleen voor de dood. Ach, Jones, geef jij meneer Warty eens wat te drinken? Hij ziet er een beetje wankel uit. Uh, in mijn tas zit een flesje whisky. Ja, in uw tas. Mm -hmm. Ah, ja. ja. Dat is tegen een gereduceerde prijs voor ons verkrijgbaar per de personeelswinkel, meneer Warty. Een van die kleine voordeeltjes die mij tot een ambtenarencarrière hebben doen besluiten. O, o, pas op, ik ben er een beetje overwege. Kijk uit alsjeblieft. Sorry, neemt u mij niet Waar? over zo'n pakken. Kijk dan wat onhandig, Jones. Ja, laat ik het even af. Ja. Nee, laat maar, laat maar. Dat doet ik er niet toe. Schenk meneer Wortley nog eens in, Jones. Neem zelf op een eentje. We, we zijn allemaal een beetje bibberig, denk ik. Dank u, meneer Blake, maar dat kan ik beter niet doen. Zo, alsjeblieft, meneer. Dankjewel. Oh. <coughs> nou, dat is beter. Het spijt me van dat, dat pak. Oh, dat doet er niet toe. Het is toch niet voor mij. Nou, <coughs> ik moest maar eens gaan. Ja, Muller was altijd punctueel. Het geld hebt u zelf klaar, hè? Tot op de penny. Succes. Bedankt. Je was wel erg royaal met mijn whisky, Jones. Enig idee waar ik dat kan claimen, ac 22. Nee meneer, dat is hij sluitend voor lunches. Wat u nodig heeft is een c 24 divers. Ah, natuurlijk. Wie mag dit zijn? De dokter met de mannen voor het lichaam. Oh uh, ja. Uh, Laat ze er maar in, Jones. Uh, en dan kan jij ook beter gaan. Wartley is nu wel ver genoeg voor je uit. Ja meneer. Komt u binnen, dokter. Dan ga ik maar. Ja. Tot zaks, Jones. Kom verder, dokter. Laat uw mannen maar beginnen met hem aan te kleden. De kleder liggen op de stoel. Ik uh, help hem niet. En als u zover bent, zijn schoenen staan daar, die chique bruine. Ik uh, laat dit verder aan jou over, John. Ik vind het nogal makaber. Het beroerdste voor u komt nog. Maar je ook niet in het sokje misschien. Nee, beter van niet. Waarschijnlijk alcoholcontrole straks. Ja. In, in zo'n pijpje blazen. Dat vervelend gedoe allemaal. Zo we thuis dat mensen kijken ook vanavond. Ik had nou eens een keertje tijd willen zeggen. Aan controle. Jones hier. Aan controle. Jones hier over. Spreek maar, Jones. Ik ben hier bij de spoorbrug. Wortley loopt een paar meter voor me uit. Er komt nu een man aan. Hij zou de contact moeten zijn. En ja, is het hem? Ik kan nog niet goed. Ja, het is hem. Wortley staat stil. Ze praten niet met elkaar. Ik denk dat het in orde is. Hij heeft de boodschap doorgegeven. Die andere bedankt hem nu. Wat hier draait je om. Hij komt terug. Ben je zeker dat het de contact van was? Geen twijfel mogelijk. Word is net voorbij gegaan. Heeft hij je gezien? Nee. Hij heeft nu het tot waar bereikt. Hij staat nu op het punt om over te steken. Over, over en sluiten. Uit, iedereen? Achteruit. Heeft iemand dat hier gebeuren? Ja, heb ik ben plotselijk opzij van voor die auto. Die chauffeur die kon er niks aan doen. Als je het mij verhalen, is die dronken. Ja, dat zou kunnen. Ja, hij stinkt naar whisky. Achteruit. Laat de mensen van de ambulance door. Laten we kijken wat je hier voor ons hebt. Ja. Hoe is het met hem? Die leeft niet meer. Gewonden. Hoe is het met de chauffeur? Uh. Uh. Hoe voelt u zich, meneer? Het gaat. Wat geloof ik wel in. mee. Beetje geschrokken, natuurlijk. Weet ja, u het zeker? Ze dus kunnen u meenemen naar het ziekenhuis? Nee, nee dank u wel. Het gaat echt wel. Ik hem niet meer ontwijken. Onmogelijk. Hij liep meer eens pal voelen. Ja, begrijp ik. Ik zei deze meneer hier ook al. Ik denk niet dat u zich iets hebt te verwijten. Dus uh, alleen deze dan maar? Uh, ja. ja. Brengen jullie hem rechtstreeks naar het lijken uit? Zeker. U zegt u Weet u al wie uh, het is? is? Vriendelijk. Huller heet. Ik denk hier voor zaken of zoiets. Misschien kan zijn ambassade best ingelicht worden. Dat gebeurt altijd automatisch, meneer. Oh. oh ja, wat ik wilde vragen. Voor de goede orde. Wat is uw beroep? Oh, had ik dat nog niet gezegd? Ik ben ambtenaar. Ja. Morgen weer Hoe is het gisteravond afgelopen? Uitstekend, John. Een tragisch ongeval, niets verdachts. En bij jou? We hebben het lichaam inderdaad in woordliefde kunnen brengen. Zo werd het, het is vanmorgen gevonden. De politie is er van overtuigd dat het wordt is. Geen vermoedens dat het een ander is. Nee, nee, nee, gelukkig. Ik ga er straks heen om het te identificeren als een. Vroeger de vriend van me. Oh ja, dus twee haakjes. Volgens de radiokamer is de nieuwe zeden al in gebruik genomen. Alles kan ontzettend worden. Ik neem aan dat je de krant van vanmorgen dus nog niet gezien hebt. Nee? De Chinese vicepremier heeft zijn bezoek afgezegd. Het is allemaal een beetje zonde van de tijd geweest. Behalve voor jou. Wil jij zorgen dat ik zo gauw mogelijk een ontslag aanvraag van je krijg? Ontslag Sorry, ik begrijp niet wat je bedoelt. Ik denk het wel. Als jij Muller niet had doodgeschoten, hadden wij ons plan nummer twee niet hoeven gebruiken en zou Wardley nog in leven zijn. Ik had geen keus. Werkelijk niet, John? De dokter heeft een postmortem verricht, toevallig omdat hij dat zelf wilde. En wat blijkt, Muller is toch aan een hart. Zo'n vijf minuten voor jij op hem geschoten hebt. Ik zie dus niet hoe hij daarna nog Wartley's leven met een revolver kan hebben bedreigd. Vandaar, John, graag je ontslag aanvragen voor vanavond. Ik heb hier maar ergens een voorbeeld van hoe ik het het beste wil. Beknopt, graag. Ja, meneer Blik? Oh, als je even tijd hebt, John, zou ik graag nog een paar brieven willen dicteren. O oh, ja. Een uh, Wardley's dossier kan afgelegd worden. Daar ben ik mee klaar. Gesteld dat er iets misgaat. Dit luisterspel werd geschreven door R.D. Wingfield... in een vertaling van Kurt Poort. Personen. Petten, Johan Sierach. Dolsen, Rob Fruithof. Wardley, Erik van Ingen. Dr. Shaw, Broos, Blake... Renier Heideman. Joan, Tinker Dongelmans. Jones, Kees van Ooyen. Spence, Hans Veerman. Zieke broeder, Kees Broos. En een politieagent, Hans Hoekman. Regie, Johan Wolder. Volgende week maandag nog een suspensspel van Wingfield, getiteld Tussen twee Vuren. Dit was Literame Maandag.